Acht uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten heeft met nog een uur te gaan bijna de helft van de kiezers hun stem uitgebracht. De opkomst lag een kwartier geleden op 48 procent, zegt onderzoeksbureau Synovate. Daarmee is de opkomst nu al hoger dan vier jaar geleden. Toen ging in totaal ruim 46 procent naar de stembus. Over een uur komt de eerste voorlopige prognose van de uitslag.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 Brakel. Goedenavond, nog een klein uurtje zijn de stembussen open. Stembussen voor de Provinciale uh, Statenverkiezing. Ik blik dit half uur terug met Hans Wiegel en ik kijk vooruit. Dag meneer Wiegel, goedenavond. Goedenavond meneer Van Brakel. Vanuit de Mediatoren, hè. u bent in uh, het politieke centrum van het land. Hoe is het daar nu op dit moment? Rustig. Nog steeds? Absoluut. Hier in Hilversum hangt een nerveuze stemming op uh, nieuwsvloeren, kan ik u zeggen. Nergens voor nodig. Opkomst 48 werd er net gemeld in ja. het nieuws. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is een beetje net als uh, vier jaar geleden. Is dat, dat goed? Dat ook in het nieuws uh, net gezegd, maar het is wel aanzienlijk lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. Toen was ongeveer twee derde had toen al gestemd. Ja, maar goed, als we het met vier jaar geleden vergelijken provinciale staten... dan, dan zeggen je, ja, er zit, wel, uh, er zit blijkbaar toch een aanmoediging in... in de hele campagne om te gaan stemmen. Nou, het, het scheelt eigenlijk niks. Nu is het 48 procent en vier jaar geleden 46 procent. Dus dat uh, is geen echt verschil. Nee. Ik laat u even luisteren uh, naar een, uh, een stukje verleden uit uh, de Eerste Kamer... en dan uh, komen we daar zo even op terug. Risico. Hoor. Werner. Tikken. Wie Tegen. tegen. tegen. tegen. tegen. tegen. tegen. tegen. Slag om de Eerste Kamer worden deze verkiezingen genoemd. Uh, nou, U weet precies waar het om ging. Hè. De, dit tegen van u. Jazeker. Want er lag toen uh, in de Eerste Kamer een wetsvoorstel om in te voeren een referendum. En ik ben mijn hele leven tegen het referendum geweest. Ik heb daar dus tegen gestemd. En toen is het uh, voorstel dus naar de plek verwezen waar het thuis hoorde. Namelijk de versnipperaar. Ja, dat kostte wel een minister zijn loop aan hè? Nee, dat is niet waar. Op een gegeven moment was er dus enig gedoe omdat D66 daar heel opgewonden over raakte. Maar de minister van Binnenlandse Zaken was uh, de heer Peper van de Partij van de Arbeid, ja. met wie ik overigens over dat referendum in de Eerste Kamer echt fantastisch heb gedebatteerd. Echt sportief ook gedebatteerd. Alleen ja, voor D66 was het ja. een uh, beetje uh, jammer. Ik geloof dat Tom de Graaf het mij helemaal niks vond toen dat u tegenstemde. Nee, maar ik had hem van tevoren gewaarschuwd. Namelijk, hij had mij gedreigd dat ik voor moest stemmen. En toen heb ik tegen hem gezegd... kijk eens, ik ben in mijn leven nog nooit geweken voor dreigementen. Dus toen had hij kunnen weten wat er ging gebeuren. Nou, het geeft ongeveer aan wat de macht is van een uh, senator... op een cruciaal uh, moment. Ik kom, ja. kom daar graag straks ook nog met u uh, verder okay. over te spreken. Um, eerst nog even terug naar de campagnes die gevoerd zijn... voor de Provinciale Statenverkiezingen. Van deze ronde dus. De oude garden, als ik het zo mag zeggen. Brinkman en Hermans, de, de gezichten van CDA en VVD. Als ze gekozen worden straks in de Senaat. Ja. Tegenover de nieuwe generatie Tweede Kamerleden... die daar gewoon blijven zitten. Pechtold, Sap, Roemer. Wat vond u van dat uh, mengelmoesje? Ik vond het krankzinnig. Want kijk eens, daar deden inderdaad meneer Cohen... en andere fractievoorzitters uit de Tweede Kamer mee. Die hebben met die statenverkiezingen... en met de Eerste Kamerverkiezingen helemaal niks te maken... En uh, wel begrijpelijk vond ik dat uh, mogelijke aanvoerders van een aantal partijen in de Eerste Kamer... de heer Brinkman, uh, de heer Hermans en anderen, dat die aan het debat uh, deelnamen. Maar wat die Tweede Kamerfractievoorzitters daar deden, dat, deed, dat is, was voor mij een volkomen raadsel. Dat was één. En twee, we, we hebben nog wel een paar minuten, zeg ik. Uh, het waren ook debatten, waar sommige debatten degen ook. Acht politici ja. aan mee, of sommigen zelfs al tien. Nou, dat is natuurlijk per definitie geen touw om vast te knopen. Dus ik vond het maar. Eh, nou, ik vond het niet veel soepel, zal ik eens zeggen. Maar zou de kiezer überhaupt wat aan dit soort debatten op bijvoorbeeld televisie en ook radio hebben? Want het blijft toch uitwisselen ja. van bekende standpunten, one-liners. Ik denk ook dat heel veel mensen gewoon naar de andere zenders hebben gekeken: het ja. voetballen of een ander leuk programma. Ja. Hoe zou je het leuker of prettiger, aangenamer, informatiever kunnen maken dan? Nou, je moet minder debatten doen. Hè? Twee is toch wel genoeg. Als je het dan nog niet weet, dan weet je het en uh, drie ook niet meer. En uh, niet met acht man debatteren. Ik bedoel, een beetje heen en weer roepen ieder twee minuten. En dan komt er iemand met een stopwatch. Laat dan in ieder geval bijvoorbeeld zeg maar, de twee grootste partijen aan het woord. En uh, een volgende keer de derde partij en de vierde partij. En als men het dan nog niet weet, nou, dan weet men het toch nooit. Ik bedoel, ik vond dit maar... Uh, nee, ik vond niks. En ondertussen blijkt het om de provincie te gaan. Dan zien we alleen maar ja. landelijk politieke ja. kopstukken. Ja, daarvan kun je zeggen, die kennen we tenminste, in ieder geval bij, bij gezichten van de provincie weten we helemaal niks, dus ja, dan trekt het helemaal geen kijkers en luisteraars. Nou, dat denk ik ook. Kijk, dat is natuurlijk het probleem altijd van de statenverkiezingen. Dat was vroeger trouwens ook zo, hè, meneer Van Brakel. Toen was het natuurlijk ook zo dat uh, landspolitiek telde altijd mee en dat was toch altijd ook een beetje testcase voor de landelijke politieke verhoudingen. Ja. Maar nu uh, was het, werden de provincie weer helemaal uit uh, beeld gedrukt. Ja. Uh, daar is niks tegen te ondernemen. We zullen straks. Ja, ja ze wel zien. hadden natuurlijk ook, bijvoorbeeld, ik zeg maar eens wat: een paar commissarissen van de Koningin. Uh, kunnen laten debatteren. Dat zijn tenminste in het land oh. toch, althans sommige daarvan, ja, enige mate bekende figuren. Dat heeft tenminste, die hebben tenminste ook nog wat met de provincie te maken. Nou ja, ik, hoorde, ik hoorde laatst een enquête op, op Radio West: uh, niemand weet uh, wie, de, wie de gedeputeerden zijn, hoe ze heten. Nee. En, en bij heel, Met heel veel moeite komt er nog de naam van de commissaris bij, Fransen, maar dat is een van de weinigen hoor, van de, nou, de commissarissen uit Zeeland. Zeker, maar dat zijn afgeronde, laten we zeggen, afgeronde units in ja. ons land. Ja. Daar ken je de mensen wel. Van. Zeker wel. En in de provincie, u noemde... commissaris Vanzen, van Zuid-Holland... die kent natuurlijk ook bijna geen ja. kop. Maar dat komt natuurlijk omdat Zuid-Holland... ja, dat is geen eenheid nee. te maken. De burgemeesters van Den Haag en Rotterdam... die zijn enige mate bekend. Hè. Dat is het lot van een commissaris in een hele grote provincie. Ja. Um, we laten weer even het verleden herleven. Ik ga terug uh, met uw welnemen. En ook zonder uw welnemen trouwens. naar 15 december 1976... Haya van Sommer uw partijgenoten spreekt uh, voor de politieke partijen, voor de VVD... Uh, over een abortusontwerp van PvdA en VVD... dat in de Eerste Kamer een dag uh, voor die uh, politieke uitzending verworpen is. Het abortuswetsontwerp, dames en heren, is gisteren in de Eerste Kamer verworpen. De VVD-fractie heeft verdeeld gestemd. Nu is het woord aan de volgende... Goede regering. Zij, uh, zij was een, een, een ja. tegen avant la lettre, zou ik maar zeggen... voordat u tegen zei, tegen het referendum. Uh, zij was tegen de, de abortus, hè, dus ook weer uh, een bewijs... dat de Eerste Kamer wel politieke tanden heeft. Ja, mevrouw Van Zomer, ik vond het heel ontroerend... om zo pas haar stem weer te horen. Uh, mevrouw Van Zomer was tegen, met een aantal andere VVD-Eerste Kamerleden... tegen dat initiatiefwetsontwerp wat daar lag... Hè. Ze zei ook in het laatste stukje wat u uh, uitzond, zo pas... van ik hoop straks op een uh, goede regering die een beter wetsvoorstel uh, maakte. Nou, uh, het kabinet uh, van acht, waar ik vicepremier was, is daarna gekomen in 1977. En daar hebben toen een CDA en een VVD-minister een, een wetsontwerp gemaakt... dat het staatsblad wel heeft gehaald. Maar het, is een he het was een heel ja. bewogen tijd toen. Het heeft tot, tot ook wat meningsverschillen in de VVD geleid... Het was ook zo, ik was toen fractievoorzitter in de Tweede Kamer... en een aantal partijgenoten zeiden toen tegen mij... dat ik me val van zomer onder druk moest zetten om toch voor te stemmen. Uh -huh. Dat heb ik gezegd, daar begin ik niet aan. Uh, abortuswetgeving, dat is een zaak van het geweten van iedereen. Daar moet je in geweten, in vrijheid over kunnen beslissen. Dus stemdwang wil ik per se niet. Uh -huh. Dus mevrouw van Zomer en anderen hebben gewoon gestemd naar wat zij vanuit hun gevoel en hun achtergrond, misschien we ook wel hun geloofsachtergrond, wat zij vonden. En zo hoort het ook en hoort het zeker in de Eerste Kamer, want dat uh, Eerste Kamer hoort geen stemvee te zijn. Nee, aan de andere kant, uh, want dit was een puur ethische kwestie en daarvan kun je nog ja. voorstellen dat mensen naar eer en geweten en in alle vrijheid gaan stemmen, maar in essentie is de eerste kamer ze noemen het een chambre de réflexion, ja. ja, oude wijze doorgaans mannen die daar. Ze uh, gaan roken. Exact. Uh, u, u deed dat zelf ook. Dat had u geleerd, geloof ik, van uw voorganger Harm van Riem? Nou, van mijn grootouders. Want mijn grootvaders <laughs> die rookten al sigaren uh, toen ze een jaar 15 waren. Ze ja. zijn allemaal heel oud geworden. Ja, een van uw verre voorgangers, Harm van Riem, politieke leermeester... Ja. <hijf> zat daar ook heel wijs te wezen. Ja. Um, dat is toch het beeld ook wat die Eerste Kamer oproept. En, en dan blijkt ineens dat die Eerste Kamer nu zo'n beetje misschien het kabinet uh, straks naar huis gaat sturen? Nou, ik denk dat dat niet gebeuren gaat als de Eerste Kamer ja. zelf wijs is. Kijk eens, we hebben een Tweede Kamer en een Eerste Kamer. Uh, de belangrijkste kamer is gewoon de Tweede Kamer. Hè? En de Eerste Kamer is belangrijk omdat ze juist terughoudend opereert. En misschien wel 80 of 90 procent, ik denk zelfs meer dan 90 procent... van de wetsvoorstellen, die worden ook door de Eerste Kamer aanvaard. Maar de Eerste Kamer is soms ook heel principieel... En let heel goed op, op de kwaliteit van de wetgeving. En moet dus ook terughoudend zijn. En de eerste Kamerleden zullen zich heus niet laten opjitten. Ik weet niet, dat hebt u misschien eh, ook gezien of gehoord, meneer Van Brakel. Eh, eh, de aanvoerder van de Partij van de Arbeid, meneer Cohen, die zei gisteren op de televisie: Ja, nou komt het straks, hè, komt het kabinet met allemaal voorstellen. En die komen misschien bij de Eerste Kamer. En dan pakken wij onze sneeuwschuiver. <lacht> En dan schuiven we ze allemaal weg. Ik bedoel, dat is gewoon... Eh, als je de, de Eerste Kamer dat zou gaan doen... Dan, dan wordt het een soort replica van de Tweede Kamer. En als we iets niet moeten doen dan is die Tweede Kamer naapen, want daar word je ook niet beter van. Nee, maar goed, links en rechts hebben dit uitgeroepen... blijkbaar uh, om, uh, in de, de slag om de Eerste Kamer. Daar, daar, daar worden de uh, knopen straks uh, geteld. Uh, dus het kan maar zo gebeuren dat de oppositie daar de meerderheid krijgt... en vervolgens ja. het kabinet ontzettend veel uh, hindernissen nou, kijk, uh, laat bezorgen. Misschien is het zo dat uh, de regeringscoalitie... de meerderheid niet krijgt in de Eerste Kamer. Ik denk overigens dat de kans groot is dat dat wel gebeurt. Maar als het niet zo is... Ja, dan is er geen man overboord. Uh, er zijn ook nog andere fracties in uh, de Eerste Kamer. Uh, en soms zal dan ook de regering aan ja, Eerste Kamer-fracties... Uh, die uh, behoren tot de oppositie. Als in de Eerste Kamer in redelijkheid voorstellen worden voorgelegd... ook aan de oppositie, dan is het ook gebruikelijk... tenzij de regering het echt bond maakt dat ook oppositiepartijen in de Eerste Kamer daar uh, niet onredelijk op reageren. Dus al dat opgeblazen gedoe, uh, ik geloof er allemaal niks van. Nee, maar het kan, maar, kan toch maar zo uitpakken dat, dat die oppositie... stel eens dat die de meerderheid heeft, het, het, het daar toch politiek gaat spelen... en zegt, ja, het zal wel, wat die Tweede Kamer besluit... maar wij uh, voeren hier deze koers. Ja, het is ook wel eens meer zo dat Eerste Kamerfracties anders stemmen... dan Tweede Kamerfracties, maar het is vooral de Tweede Kamer... nu, hè, op dit ogenblik... Het is de oppositie in de Tweede Kamer... die de Eerste Kamer zit op te jutten... om straks tegen van alles en nog wat te stemmen. Nou, laat de Tweede Kamer zich met zichzelf bezighouden. Ja, maar, maar het zijn toch politici in de Eerste Kamer? Weliswaar deeltijd, maar toch? Jawel, maar je hebt politici en politici. Hè? Uh, politici in de Eerste Kamer... dat zijn geen mensen die zich bezighouden met de waan van de dag. En zeker niet met goedkope trucjes. Dus uh, ik denk ja. dat het allemaal... Als er geen meerderheid komt voor de coalitie, nog eens best mee kan vallen. Je moet het hoofd koel houden, denk ik. Tot half negen. Twee dingen. Het Govert van Braco. Het is kwart over acht geweest. U hoort de stem van Hans Wiegel, VVD-prominent. En u hebt natuurlijk ook VVD gestemd, neem ik aan vandaag, meneer Wiegel. Waar zou ik anders op moeten stemmen? Ik weet het, het niet. <laughs> Ik weet niet, het kan zijn dat in de loop van een lange carrière er toch wat stekeligheden ontstaan over en weer. Dat je toch wat last misschien hebt van elkaar of dat er wat uh, rancune zit. Ik heb geen idee. Nou, kijk, eens, de VVD, dat is het aardige van die partij. Die maken wel eens een beetje mot onderling over de een vindt dit en de ander vindt dat. Maar in wezen is natuurlijk er toch altijd het gedachtegoed wat het belangrijkste is. En uh, ik zal nooit op een andere partij stemmen. Nee. Ik wil graag nog even met u praten over uh, hoe het eventueel kan gaan uitpakken in de Eerste Kamer. Ja. Want stel nou eens dat er een meerderheid uh, van links is. Hoe uh, moet het kabinet, het kabinet Rutte-Verhagen daarmee omgaan? Ja, maar wat heeft het nou voor zin om op stelvragen in te gaan? Stel je nou eens voor hè? om die vraag terug te uh, transporteren. De regeringscoalitie uh, haalt niet 38, maar 37 zetels in de Eerste Kamer, ja? Ja. Dat is een minder... Eén zetel minder, ja. Eén zetel minder. Maar dan uh, zit er bijvoorbeeld... Zijn er zijn nog wat anderen ook... maar dan zitten er bijvoorbeeld ook waarschijnlijk... twee eerste Kamerleden van de SGP in. Of een Jan Nagel, 50-plusser. Ja, is misschien nog een goede vriend van u geweest. Nee, nee, nee. Van mij wel, hoor. Want uh, wij zaten vroeger, niet. toen ja. we nog jong en onbezonnen waren... zaten we in de Hilversumse Jeugdgemeente aan. <laughs> dat is inmiddels ah, zo'n 50 ja. jaar geleden. En toen was het al een opgewonden figuur. Ja. Maar ik mag hem wel, alleen... Uh, nou, verder zeg ik er niks over. Maar uh, laat ik het zo zeggen. Uh, in, uh, waarschijnlijk komen de Eerste Kamer terug ook de fractie van de SGP. Uh -huh. Waarschijnlijk met twee leden, dat mag je veronderstellen. Dat zijn over het algemeen, wat voor kabinet er ook zit... dat geldt dus ook voor een kabinet met de Partij van Heermut erin... zijn dat gouvernementele uh, senatoren. Dus als deze coalitie maar 37 zetels haalt, kan het best zo zijn dat als het er echt op aankomt, toch deze staatkundige reformeerden... de regering uh, zullen steunen. Dat begrijp ik. Maar daar zullen ze toch iets voor moeten geven, neem ik aan. Want je krijgt niet uh, steun voor noppers. Nou, je krijgt steun voor een beleid waarvan bijvoorbeeld dan zo'n fractie zegt... dat het een goed beleid is. Ja, maar u, u, u weet, daar moet concreet iets aan, aan die partij worden gegeven. willen ze uh, gewoon achter het kabinet ja, blijven staan. Maar, maar dat zal men dan ergens anders moeten doen. Want de Eerste Kamer kan zelf niks weggeven. De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel verwerpen of aanvaarden, niet veranderen. Dus als er van tevoren wordt gedacht, ja jeetje, dat wordt strak, of jeetje, mag je niet zeggen als het over de SGP gaat. Maar het eh, wordt straks misschien in de Eerste Kamer een beetje moeilijk. Dan zal de regering, in overleg met de Tweede Kamer, daar al de SGP een beetje tegemoet moeten komen. En dat kun je denk ik, de minister-president en andere ministers, die zijn ook redelijk verstandig, eh, kun je dat wel overlaten. U weet als geen ander hoe het in een regeringscoalitie toegaat als een van de, uh, de coalitiepartijen een zware tik op de neus krijgt... Ja. en de stabiliteit uit zo'n kabinet verdwijnt. Absoluut. Laat, laat het gebeuren dat het CDA vanavond dik verliest. Wat, wat gaat er dan in die partij gebeuren, denkt u? Wetend dat, dat de partij voor 33% al niet eens was met deze coalits? Ja, Je weet natuurlijk niet over het CDA-verlies. Kijk, de opkomst is toch relatief laag. Over het algemeen komen CDA-kiezers... en ik denk zeker de CDA-kiezers die het CDA nu nog over heeft... Die komen gemiddeld genomen meer naar de stembus... dan kiezers van andere partijen. Dus dat is één. Twee, als je dat doortrekt, zou het misschien best eens zo kunnen zijn... dat het CDA ja, een uitslag boekt waarvan men zegt... dat valt nog een beetje mee. En daar, wou ik het eigenlijk, daar wou ik eigenlijk maar van uitgaan. Ja, maar, maar ik wou er graag van uitgaan dat, dat dat niet het geval is. Nee, leuk hè? En ja, dat is wel heel leuk. Want wat, dan, ja, u weet van binnenuit hoe dat dan gaat. Ik bedoel, Verhagen kan toch moeilijk uh, uh, vrolijk opgewekt doorregeren. als die ook in de Eerste Kamer zoveel zetels kwijtraakt? Nou, dat weet ik niet. Kijk, de heer Verhagen, ik heb de heer Verhagen zeer hoog. Dat is een moedig man. Je durft ook af en toe tegen sommigen in zijn part, eigen partij in te gaan. Dat moet je ook als uh, politiek aanvoeren. En ik heb wel eens over de heer Van Hagen dit gezegd. Kijk eens, als hij er niet was geweest... dan was dit kabinet er nooit gekomen. Dus ik heb grote bewondering voor hem. En ik denk dat uh, ja, die kiezers die zeggen... ja, uh, dit kabinet is misschien ook niet zo vreselijk geweldig... maar een kabinet met de Partij van de Arbeid en met weet ik veel wie verder... erin dat zou helemaal niks ja. gedaan hebben... Uh, ja. Die zullen ze dat misschien maar. hebben gerealiseerd en op het CDA hebben gestemd. Ja. Maar je vraagt je ook af hoe schadelijk het voor hem is, als een achterman zegt, als jij er niet was geweest. Laten we zeggen, het dissidentendeel was een achterman. Dan was dit kabinet er niet geweest. En waren wij, Ferriers en Corpian en al die anderen die daarachter staan, heel gelukkig geweest. Nou ja, uit je wens. Ja. Ja. Maar komt hij in een lastig pakket, denkt u? Denk het niet. Dus het, het kabinet uh, heeft geen, geen interne moeilijkheden straks uh, bij, bij... Nou ja, de eerste ja kijk, u hebt natuurlijk op één punt uh, zeker gelijk... als het CDA een veel grotere, een veel slechtere uitslag boekt... dan in de peilingen van de laatste tijd... dan krijg je natuurlijk gedonder in die tent daar. Maar uh, ik geloof het eigenlijk niet zo. Nee, en moet je dan ook uh, misschien wel opnieuw uh, gaan onderhandelen als, uh, als coalitiepartners over een regeerakkoord als het zo anders uitpakt dan je zou hopen? Nou, ik denk dat dat niet hoeft. Kijk eens, uh, ik was zelf vice-minister-president onder leiding van de heer Van Acht. En toen was het een keer zo. Toen was er ook een tussentijdse verkiezing die voor de VVD niet zo prettig was. Dus ik had toen ook gedoe in uh, mijn eigen partij. En toen heb ik gewoon tegen de premier gezegd: nou ja, zie dit aan. Uh, ja, ik moet nu toch wat, uh, je moet hem op die en die punten tegemoetkomen... want anders krijg ik te veel geduvel in de, in de winkel. En dat gebeurde dan gewoon. Ja, denkt u je hoeft hier niks ja. voor te veranderen, regeerakkoord. Het is een kwestie van, ja, met elkaar ook echt een team zijn. Ja. Denkt u dat Mark Rutte ook zo iemand is die zegt ook al win ik vanavond heel veel... en verliest mijn, mijn vriend, mijn coalitiepartner van Hagen ook heel veel... en wint de PVV. Ik blijf gewoon doorgaan op deze koers? Nou, ik denk het wel. Kijk eens, dus de heer Rutte is al heel bijzonder opgetreden... door in het kabinet uh, wat er nu is. heeft de VVD net zoveel ministers als het CDA, terwijl de VVD veel groter is. Dus de heer Rutte heeft bewezen dat uh, ja, je, de mensen met wie je regeert... juist als die in moeilijke tijden zitten, dan uh, moet je meer geven dan nemen. Dus u verwacht in feite, uh, als, ook als het goed uitpakt of als het... Uh... ...fout uitpakt dat de coalitie uh, hoe dan ook in het zadel blijft. Nee, hoe dan ook, dat weet je natuurlijk nooit. Maar kijk, het is niet zo dat het beeld wat er wordt geschetst... ...van ja, als deze uitslag straks een beetje tegenvalt... ...dan sturt de hele boel in elkaar... ...en dan hebben we over drie maanden verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat geloof ik helemaal niet... Ik wil er trouwens nog wel wat anders over zeggen. Leukt uh, even de heren van de huidige oppositie een beetje het angst aan te jagen. Kijk eens, stel je nou eens voor dat men dus als een razende tegen dit kabinet verder ja. tekeer gaat. Hè? En er gaat een keer iets mis in de Tweede Kamer. Ja, dat kan. Dan heeft de regering ook de bevoegdheid om de Tweede Kamer te ontbinden. Ja? Dat begrijp ik, ja. Dan kan de regering dus beslissen dat er nieuwe verkiezingen komen voor de Tweede Kamer. En dan is het nog maar de vraag wat de kiezers doen. Hè? Misschien zeggen dan de kiezers in meerderheid... nu al dit kabinet naar huis sturen... terwijl het nauwelijks is begonnen... dan straffen ze misschien de oppositie nog wel af. Dus de heren en dames daar moeten een beetje heel goed nadenken. Dus u, u, u verwacht dat ze uh, niet al te breed en te hard kunnen uitpakken... omdat dat als een boemerang terugkomt. En als ze dat dus wel zouden doen... dan, uh, ik ben ook niet zo'n gemakkelijke meneer... dan zou ik uh, heel goed erover nadenken om ze lik op stuk te geven. Ja. Ik laat u nog even een fragmentje horen, uh, omdat u dat vast ook, uh, ook wel herkent. Oud-premier Lubbers, die in de Eerste Kamer van een uh, eigen uh, partijgenoot... een Oeh. geestverwant uh, tegenwind uh, krijgt, uh, klinkt het u al een beetje bekend? Jazeker, dat is senator Kaaland. Oud Kaland, daar komt hij. Als er geen overeenstemming is met het parlement, dan komt het niet tot stand. Zo simpel is het. En ik vind het jammer dat men zo weinig met dit onderdeel van ons parlement rekening heeft gehouden. Dat is een moedige fractievoorzitter... die notabene tegen zijn eigen premier Lubbers ingaat. Ja, fantastisch. Ja, houdt u van, uh, van, van dit soort reuring ook als ja, u ja, in de ja, eigen ja, partij ja. voorkomt? ik hou altijd van reuring. Ja, maar in de eigen partij, als je zelf ook, ook, erbij betrokken bent... Hoe meer reuring in de politiek, hoe mooier het is. En ik heb grote bewondering altijd gehad voor... De heer K.L.T. Kaand was een eenvoudig man. En uh, is op een gegeven moment gedeputeerder geworden. In Zeeland. Dat was eigenlijk de onderkoning van Zeeland. Er werd toen lid van de Eerste Kamer. En de heer Lubbers kon er totaal niet tegen... dat hij als premier uh, af en toe een beetje stevig door de heer Kaland werd aangepakt. En die probeerde de heer Kaland te kleineren. Ja? Moet je dus ook nooit doen. En zeker niet bij iemand van het karakter van de heer Kaland. Dus ik denk dat het heel goed is dat er dat soort mensen in de politiek zitten. Ook in de Eerste Kamer. Door al dit rumoer, meneer Wiegel, om die Eerste Kamer... en om, om, om de verkiezingen die zo van belang zijn voor het kabinet dat nu zit... klinkt toch ook alweer de roep om herziening van ons parlementaire stelsel. Moet die Eerste Kamer wel blijven? Moet die wel blijven zoals die vandaag de dag is? Wat vindt u? Ja, waarom niet? Ja, u dan dan kan nog? het antwoord geven. Ik zou niet weten waarom niet. Uh, de Eerste Kamer is over het algemeen heel terughoudend. Er zitten verstandige mensen in. Het is dus niet van dat gekrakeel wat je vaak tegenwoordig in de Tweede Kamer ziet. Uh, en ja, je kunt... Ik lees het ook allemaal natuurlijk in de krant. De Eerste Kamer moet maar verdwijnen. Maar daarvoor moet de grondwet, zoals u weet, meneer Van Wankel, worden herzien. Daarvoor is twee meerderheid nodig. Ook van de huidige Eerste Kamer. Zo'n twee meerderheid in de Eerste Kamer zelf om de Eerste Kamer af te schaffen, komt er natuurlijk nooit in te nemen. Dus wij houden de Senaat zoals die nu is? Nou, of nog een beetje stevige reactie. Maar, ja, prima. Ik hoorde uh, laatst iemand zeggen, uh, wat de Eerste Kamer doet... kun je ook heel goed onderbrengen bij de Raad van State. een prima instituut om uh, uh, wetsontwerpen te toetsen op, uh, op kwaliteit. Ja, dat, die taak kan zeker wel, maar de Raad van State heeft geen beslissende stem. En de Eerste Kamer wel. Kijk eens, de Tweede Kamer is bij wetsontwerpen het eerste in het woord, hè? Maar De Eerste Kamer heeft het laatste woord. Dat is toch een positie die je niet zomaar weg moet geven. Nee, aan de andere kant blijft, blijft het feit dat het deeltijdpolitici zijn... Uh, die, die doorgaans ja. in de week andere dingen te doen ja. hebben... in, hun, in het grote maatschappelijke ja. middenveld. Ja, ik heb de tijd nog meegemaakt. Toen was ik Tweede Kamerlid. Toen hadden bijna alle Tweede Kamerleden een baan naast hun Kamerlidmaatschap. Hm. Toen was de Tweede Kamer invloedrijker dan de Tweede Kamer nu is omdat zij uh, uh, als uh, mensen van de praktijk. Ze Zeker zo? Ja, omdat ze niet alleen in de praktijk de zaken kenden. maar ook al hun contacten hadden. En onafhankelijker ook waren. En ook helemaal niet afhankelijk van de partijbons ergens. Want iedereen had gewoon zijn eigen positie. Maar ben je onafhankelijker als je zoals. Nou ja, ik, het is een heel ja. willekeurig voorbeeld. Als, als, als meneer Brinkman uh, in de, uit de bouwwereld komt. en vervolgens in de Kamer iets over de bouw moet zeggen. Nee, ja, maar dat zal hij niet gaan doen. Dat denkt u? Nee. Ik ben zelf eerste Kamerlid geweest, zoals u weet. En toen kwam eh, ik, ik. ben voorzitter, weet u, van de verzekeraars in de gezondheidszorg. Ja. En toen kwam de nieuwe wet op de zorgverzekeringen eraan. Daar had ik dan wel het woord over moeten voeren. Dat is een cruciale zaak en misschien ook moeten stemmen. Anders dan bijvoorbeeld. Ja, ik had gevonden als voorzitter van die verzekeraars. En toen heb ik de keuze gemaakt. Dan leg ik mijn eerste kamerlidmaatschap neer. Als het echt erop aankomt, moet je ook er altijd voor zorgen dat je niet met twee voeten in één sok komt. Nee, want dat is ook makkelijk controleerbaar, natuurlijk. Tuurlijk, uh, dus daar kunnen je, dus je moet heel zwaar dus op de graad zijn. Ja. Ja. Dus u blijft erbij. De eerste kamer die <kuggen> moeten we gewoon houden. Laten we het bestel laten uh, ja. zoals het is. Zeker. En als je naar één kamer toe wilt, kun je ook de tweede kamer afschaffen. <laughs> de oude dat had ook ook alleen je nog je een beetje deeltijdpolitiek <laughs> over. <laughs> Oké. Okay. Nou, lekker makkelijk. Dat dacht ik ook. Hè? Nou, dat is ook wel makkelijk regeren. Goed denk over ik nadenken. Ja. Uh, wat, wat, wat denkt u, wat, uh, wat, wat zal het uh, brengen als straks om negen uur de stembussen dichtgaan? Ja, u gaf op kop al even de aanzet van, ik, ik denk dat het, uh, dat het wel een meerderheid blijft. Ik denk het wel, maar dat is heel moeilijk, want uh, het zijn hele ingewikkelde verkiezingen. Hè? Die uh, statenverkiezingen ja. moeten eerst worden geteld. De staten in de ene provincie hebben meer invloed op de eerste kabinet dan in de andere. Het kan best zo zijn dat we pas morgen weten, en misschien nog later hoe precies ja. de verdeling van de Eerste Kamer eruit ja, ja, ziet. Pas op 23 mei wordt die Eerste Kamer gekozen. Ja, wel, dat is tijd genoeg. Hè? Ja, maar en tij... intussen zit die oude Eerste Kamer ja. er. En, en, en ondertussen wordt er ook natuurlijk druk gerekend... Uh, uh, hoe, hoe gaat het uitpakken als we de cijfers op tafel hebben... en moeten we als provinciale uh, mensen niet op een andere partij stemmen... dan waarvoor we op een lijst stonden. Dat is toch ook raar? Nou, die, die, en voor die is, ik denk dat de eerste aandacht van de statenleden... er naartoe gaat om straks in alle provincies... de nieuwe college van gedeputeerde staten te benoemen. Dat is natuurlijk de allereerste taak waarvoor men staat. En daar, ik heb de staat ook gekend. Ik ben jaren commissaris geweest in Friesland. En daar hield men zich echt niet, die statenleden. Voornamelijk met de Eerste Kamer bezig. Maar vooral, hoe besturen we de provincie? Meneer Wichel, wat gaat u straks doen? Want u zit in Den Haag. Daar speelt zich heel veel af rondom politieke partijen. Ja, ik ga zo meteen naar, hoe heet het, naar de televisie. De NOS-uitzending, die op Nederland 1... Begint en daar zit ik uh, aan tafel met enkele andere, nog wijzere <tie> mensen dan ik. En ik ga op een gegeven moment naar huis, want uh, morgen uh, moet ik weer vroeg aan de gang. Moet ik moet de kippen uh, eten Goeie. geven, de koeien melken. Ik, bedoel, ja. Ja, ik heb het ook hartstikke druk. Nou, dan wens ik u uh, veel plezier daar u bij de u televisie. Ook, uh, van en een goede, goede thuisreis. Dat was plezierig. Goedenavond. Dank u zeer. Dag. Hans Wiegel, oud-senator uh, van de VVD. En nog een heleboel meer. Zometeen uh, uh, krijgt u een verkiezingsuitzending. Morgen weer twee dingen. De verkiezingsuitzending De Stemming van Nederland... met Bert van Sloten en Margriet Vromans. Dit is Radio 1. De Stemming van Nederland. Provinciale Statenverkiezingen 2011. De Uitslagenavond. Bert van Sloten en Margriet Romans. Een hele goedenavond en welkom hier op Radio 1 bij die Uitslagenavond. We zijn bij maar liefst twaalf partijen. En apart daarvan bij het provinciehuis in Maastricht. De provincie Limburg, waar de PVV de grootste partij zou kunnen worden. En ook zijn we bij de halve finale om de KNVB-beker. In Enschede speelt namelijk FC Twente tegen FC Utrecht. En in de studio bij ons zitten voor de nodige uitleg en duiding... professor Gerrit Voerman van de Universiteit Groningen... en Margreet Boer van onze Haagse redactie. En om maar even te winnen aan de stemmen, eerst maar eens even Margreet. Margreet, wat is het belangrijkste waar we op moeten letten vanavond? Nou, ik zou op twee dingen letten krijgt uh, VVD, CDA en PVV een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat willen we toch eigenlijk weten. Zouden we dat vanavond al komen te weten? En die andere vraag vanavond. Uh, is het voorspelde verlies van het CDA groot of heel erg groot? En zijn ze dieptepunten van vorig jaar nog niet eens uh, voorbij? Dat is eigenlijk de vraag. En professor Voerman, uh, deze verkiezingen zijn heel belangrijk voor de Eerste Kamer. Is de Eerste Kamer hierna meteen ook een politiek lichaam? Nou, daar wordt verschillend over gedacht... <kliek> Euh, zeg maar de puristen zeggen dat het vooral om de kwaliteit van de wetgeving gaat. Die moeten de Eerste Kamerleden beoordelen. En ze zouden niet zozeer een politieke rol moeten hebben. Maar veel politieke partijen, vooral de oppositie, denkt er heel anders over. We zullen het vanavond allemaal merken. Dit zijn de stemmen in de studio. En er zijn er ook nog een heleboel stemmen langs het veld. Langs de velden. Laten we eens beginnen bij de PVV. Die zijn in Limburg bij elkaar in echt. En daar is ook onze verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, het is altijd feest bij de PVV ja, natuurlijk. ja het, is, uh, het begint langzaam vol te stromen hier in echt. Ik spreek hem net aan de nummer 2 op de lijst van de PVV in Limburg. Roland van Vliet. Ja. Ja, heeft u er een beetje zin in? Want ja, u kunt alleen maar winnen vanavond. Ja, lijkt me wel. Dat is een goede samenvatting. We hebben er zeker zin in. Als ik hier om me heen kijk en ik snuif de sfeer... Dan krijg ik een boost, dat is fantastisch. Ik hoorde net iemand zeggen, ja, de Limburgers, of althans een deel van de Limburgers, is meer bezig met de verkiezingen dan met de carnaval. Want die komt toch wel. <laughs> ja, maar de verkiezingen die hebben we vandaag. Carnaval is pas volgende week. Dus hopelijk is het voor ons één feest en dan kunnen we dat feest volgende week gewoon voortzetten. Dat nou, is zes, eigenlijk de bedoeling. We zullen het afwachten. Uh, ja. ja, succes vanavond. Hartstikke bedankt. Het is hier een kameraadschappelijke sfeer en daarom is het ook fijn om hier bij die PVW te horen. Dankjewel. Bedankt. Vanuit Echt in Limburg gaan we over naar Den Haag, naar het CDA. Marcel Bril, ja, altijd feest bij de PVV, maar bij het CDA is dat vanavond even anders, denk ik. Zeker, en daar hebben ze zich ook helemaal niet op ingesteld op een uh, feest. We zitten in het uh, partijbureau in het centrum van Den Haag. Daar is een ruimte, ik heb het even gemeten met uh, een aantal passen die ik gezet heb, van 9 bij 7. Een ruimte dus niet groter dan de gemiddelde woonkamer uh, waar zo'n kleine 100 mensen bij elkaar komen. Dan is er nog wel een uitloop, dan is er nog wel een hal, dan is er nog wel een gang. En dan is er nog wel een tap. Maar uh, ze zijn hier niet van plan om heel erg te gaan feesten. Ja, dat is natuurlijk ook niet uh, wat ze kunnen gaan doen, want uh, de die Margretel al opwierp zojuist helemaal aan het begin van de uitzending is... hoe staat de partij erna vanavond voor? Uh, die vraag vinden ze hier, als ik een aantal mensen spreek... belangrijker dan de vraag, heeft de coalitie een meerderheid? Nou ja, uh, het druppelt hier binnen. Mensen uh, zijn aan het binnenkomen. Een aantal prominenten heb ik al gezien. De partijtop zit hier een verdiepingje hoger... om even te overleggen wat ze zullen gaan doen bij de diverse uitslagen. Uh, hier zijn voorlopig nog veel meer journalisten dan leden van het CDA. Van het ene partijbureau naar het andere partijbureau... naar het partijbureau van de VVD. Dat is ook in Den Haag, daar is Peter Blok. Peter, hadden ze geen geld om een zaaltje te huren bij de VVD? Ja, het geld is op. Hè. Na die uh, enorme verkiezingscampagnes uh, vorig jaar, daar lijkt het een beetje op. Uh, maar de glaasjes zijn in ieder geval uh, gevuld, dus uh, daar was wel uh, geld genoeg voor. De cateraar is uh, daar maar druk mee. Uh, er zijn nog niet zoveel VVD'ers hier, die komen in de loop van de avond. Maar VVD-leider Mark Rutte die gaat vanavond natuurlijk net als in juni voor de hoofdprijs, sterker nog voor twee. Hij wil opnieuw de grootste partij <laughs> worden en samen met het CDA en de PVV een meerderheid in de Eerste Kamer... Want dat maakt het regeren toch wel een stuk makkelijker. Ja, de grootste partij zit dat er vanavond opnieuw in. Uh, ja, nou, dat neem ik aan van wel, ja. Ik denk dat de hele maatschappij erop is ingesteld... om inderdaad weer uh, te zien dat de VVD scoort. Maar maakt u zich ook zorgen over het CDA? Want daar gaat het absoluut niet goed. Ja, uh, maar we hebben onze eigen verkiezingen. Wij gaan voor de winst van de VVD. Daar kijk ik naar uit. Daar richt ik mij op. En dat is dus onze inzet. Dat is de inzet van, uh, van de partij geweest op dit moment. Dat wij weer scoren dat wij duidelijk maken aan de kiezer dat we liberale plannen hebben met ons Nederland en dat we die graag willen invullen. Maar Mark Rutte kan ook met lege handen staan en Vleugel raken. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Kijk, je moet op een gegeven moment moet je gaan reageren als die uitslag bekend is. Op dit moment is die uitslag nog niet bekend. We moeten gewoon afwachten wat vanavond de zaak, de uitslag van de stemming brengt. En ik ben daarop, uh, ik vertrouw erop. Op wie heeft u gestemd vandaag? Op Vermeulen. De nummer 1 in Zuid-Holland. Lijsttrekker Zuid-Holland. Prima vent. Zeer gemotiveerd. Betrokken bij de VVD. En die wil het land ook vooruitbrengen. Ja, en u als hoofdbestuurslid bent tevreden? Ik ben tevreden met de campagne. Ik ben tevreden met de inzet van uh, de VVD-leden... die weer uh, uit, uh, uit eigen uh, vrijheid een bijdrage hebben geleverd... aan de kwaliteit van deze campagne. Dank u wel. Nou de huiskamervraag, Peter. Wie was dit? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ja, u mag zich voorstellen live op Radio 1. Oh, Mijn naam is Macht van der Ven en ik ben de landelijk penningmeester van de VVD. Kijk, ja. weten we dat, we dat ook weer. Nou, ja, dankjewel, Peter. Peter Blok is de hele avond ja. bij de VVD. En vanaf dat partijbureau van de VVD in Den Haag gaan we naar een alternatieve locatie. Um, dat is waar de Partij van de Arbeid zijn toevlucht heeft gezocht in het paard van Trooje. Wilco Boom is daar. Wilco? Wordt het ja. feest voor de Partij van de Arbeid? Wat nou ja, is de dat sfeer? is natuurlijk een van de grote vragen. Maar ze zijn hier in gespannen afwachting. Ze hopen dat het feest wordt. Er is, wordt in stilte natuurlijk gehoopt op een kleine revanche... voor de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in de afgelopen zomer. Toen werd de VVD net iets groter dan de Partij van de Arbeid... en dat leidde tot de formatie van het kabinet Rutte. Nou, dat kabinet Rutte hopen ze straks in de Eerste Kamer de voet dwars te kunnen zetten. Eh, maar of dat gaat lukken is natuurlijk zeer de vraag. Er is al een aantal partijprominenten binnengekomen. Job Cohen is er, ik zag Kamerleden. En naast mij staat de, de senator Han Noten, fractievoorzitter... in de afgelopen periode van de Kamer. Meneer Noten, wat verwacht u ervan vanavond? Ik verwacht dat we ons handhaven in ieder geval op 14. Maar ik moet u er eerlijk bij vertellen, toen ik dat in december verwachtte... toen was er een hele verwachting En nu is het wel reëel. Misschien zelfs wel 15, ja. Oké, okay. dank u wel. We gaan door naar de volgende partij. En dat is D66, daar is Menno Reemeijer. Maar Menno, begrijp ik dat nou goed? Op mijn blaadje staat dat je in een supermarkt zit. Ja, ik moest ook eerst eventjes goed kijken. En er zit hier ook een supermarkt vlakbij. Dus dat was de eerste stop, maar het lijkt ook een café te zijn in Den Haag. Aan de grote markt. Waar het al aardig vol is gestroomd met, met, met prominenten. Gevert Jan Wolversberg als ik er voorbij komen. Pia Dijk, Tweede Kamerlid. En de nummer 1 op dit moment van deze 66 de Eerste Kamer, Hans Engels. En straks weer terug in de Eerste Kamer, neem ik aan. Uh, daar verwacht ik wel. Want uh, nu met twee mannen uh, in de Eerste Kamer. Ja, is ik ben er zijn nog twee op de lijst. En uh, zoals de peilingen er nu uitzien, uh, is dat een zekere plek. Maar ik zit nu ook uh, zit ik in een fractie van twee. En uh, ik kijk er wel naar uit om in een fractie te zitten waar een mannetje of zes in zit. En vrouwtjes. Het, het mag ook wel, hè, want het was niet heel best de vorige verkiezingen, toch? Het was heel hard werken. Ja. En hier nu, als ik binnenloop is een goede stemming. Ja, de sfeer is hier uh, heel goed. Ik hoorde al een klein gejuichje. Ja, dat, dat was het. Dat was gewoon om te laten zien dat we er weer zijn. Is de partij terug? De partij is terug. En wat we nu moeten proberen, daar heeft u wel, dat zit een beetje achter uw vraag. Dat wij nu moeten proberen een beetje een stabiele positie te krijgen. En een beetje af te komen van dat jojoen hoog-laag, hoog-laag. En dat is denk ik een opgave voor de komende tijd. En de laatste tijd slagen we daar heel goed in, naar mijn idee. We zullen het zien aan het eind vanavond. Dank u wel voor het plezier. We gaan naar GroenLinks. Daar is Jeroen de Jager in Café Havana. Jeroen. Ja, café wat, wat verwacht GroenLinks van vanavond? Nou, GroenLinks uh, is er natuurlijk op uit om in ieder geval stabiel op 4 te blijven. En uh, de angst zit er natuurlijk onbewust een beetje... ...in dat er gedaald wordt vanwege het Koulous effect. Al heeft Jolande Sap natuurlijk voorspeld dat er een zetel gewonnen gaat worden van 4 naar 5 hier. Uh, op die GroenLinks-verkiezingsavond in Café Havana in Den Haag... ...waar ik meteen moest denken aan Havana aan de Waal. GroenLinks heeft een stevige positie in Nijmegen, wordt altijd Havana aan de Waal genoemd. Uh, ja, en vanavond zal blijken of de partij wel of niet die stevigere positie krijgt in, uh, in de provincies... En in de Eerste Kamer nu met 32 zetels in die provinciale staten in het land. Um, ja, 6,7 van de stemmen gehaald in uh, 2007. Um, en het Kooloeseffect en het leiderschap van Jolanda Sap zal vanavond aan de hand van de uitslag hier gemeten worden. Stemming zit erin, een zaaltje waar 250 mensen worden verwacht. De eerste uh, prominenten zijn binnen. Marijke Vos, een van de kandidaat-kamerleden, eerste kamerleden heb ik binnen zien komen. De partijvoorzitter is al binnen. En de verwachting is dat Jolanda Sapp als eerste vanavond van de partijleiders in het land zal gaan speechen rond de klok van 10 uur. Van GroenLinks naar de SP. Het is een kleine stap. Het gaat naar Café Dudok. werd vroeg nog wel eens een leuk politiek programma gemaakt. Het is trouwens een stuk rustiger, Hans Andringa. Ja, maar dat komt omdat ze allemaal aan het uh, luisteren zijn. Nou, nou, Hans van uh, Heiningen, dat is uh, de partijsecretaris. Uh, hij geeft even een, uh, een introductie van wat hier vanavond uh, gaat uh, gebeuren. Uh, de afgelopen tijd is het uh, best wel aardig gegaan, vinden ze bij de SP... op de manier waarop zij uh, campagne hebben gevoerd. Ze hebben natuurlijk de uitdaging aangenomen van Mark Rutte... dat het om de meerderheid in de Eerste Kamer gaat. Maar daarna is er ook goed uh, campagne gevoerd in de provincies... En dat moet ertoe leiden natuurlijk een meerderheid voor de oppositie in de Eerste Kamer, maar ook in goede uitslagen in die provincies. Want de grote frustratie binnen de SP is toch wel dat in 2007 bij de provinciale verkiezingen hadden ze overal goede uitslagen, maar zijn ze uiteindelijk nergens in het bestuur gekomen. En dat moet vanavond gaan veranderen. Daar moet de basis nu voor worden gelegd. Dat was Hans Andringa bij de SP. En gaan we over naar Joris van der Kerkhof. Die zit in het gebouw van de Eerste Kamer. Daar zitten de kleine partijen bij elkaar. Joris? Kiespartij voor de Dieren. De staatkundig gereformeerde partij. De ChristenUnie. En stem 50PLUS. 50PLUSpartij.nl. Die zitten hier op de gang. Allemaal gebroedelijk naast elkaar. En als je dan een beetje door... het statige gebouw van de Eerste Kamer loopt... dan kom je in een andere gang. Waar de catering zit. Maar daar zit wel een... Een bijzondere kamer ook. Daar zit het kamer, de kamer van de CDA-fractie. Bij die kamer van de CDA-fractie, als je daar binnenloopt. Nog een, de eerste kamerlid van, van GroenLinks voorbij. Dan kom je eerst langs alle voorzitters van de Eerste Kamer. Uh, Graaf van Limburg-Stierum, uh, 1849-1850. Voorzitter Blankenheim, 1850-1851. En dan uiteindelijk, net voordat de koffie en de thee geschonken wordt... kun je rechtsaf duwen de, kamer, de fractiekamer van het CDA in. Daar zijn nu zo'n uh, 20, 21 uh, stoelen uh, bij elkaar. Iets meer, want er zijn natuurlijk ook mensen die nog een beetje mee moeten schrijven. En de vraag is uh, vanavond uh, hoeveel er uh, hiervan overblijven uh, van het CDA. Maar ook is een andere vraag van al die kleine partijen die hier bij elkaar zijn. Hoe belangrijk zij worden. De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer... en de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer... die zijn er in ieder geval al. En Jan Nagel van 50PLUS is er ook al. En alle anderen komen in de loop van de avond rustig naar binnen hier. Het zijn provinciale verkiezingen met gevolgen voor de Eerste Kamer. Dus gaan we van de Eerste Kamer naar de provincie. De provincie Limburg. Harm van Attenveld is daar... bij de provincie Limburg in Maastricht. Uh, Harm, hoe is de sfeer daar? Nou, het is nog rustig. Ik sta op de marmeren vloer van een grote ronde zaal in het uh, gouvernementsgebouw. moet je hier dan in Limburg zeggen. En uh, daar staan de tafels met de nootjes en de drankjes. En langzaam druppelen de gasten hier binnen. Grote prominenten heb ik hier nog niet gezien. Maar zij die net van stembureaus komen, die vertellen me wel dat het daar ongewoon druk is vergeleken met vier jaar geleden. De opkomst die... Um, is, is dus wellicht hoog. En de vraag is hier straks, de grote vraag hier in Limburg... is dat in het voordeel van Geert Wilders. Heeft Wilders um, ja, mensen naar de stembus gekregen... ook voor deze verkiezingen... waar normaal er toch niet zoveel mensen voor op de been komen hier in het Limburgse? Groot grote hier zal Laurence Tassen zijn. Dat is de fractievoorzitter van de PVV hier in Limburg... in Prova Provinciale Staten. Want die zit in echt waar uh, alle Pvvers zich vanavond verzameld oh, dat hebben. Dat horen we er nog wel, want daar zijn we ook bij... Dat weet ik. En eh, ja, de verliezers die eh, hebben we dan wellicht hier, maar ik hoorde zojuist al dat eh, ja, bij eerdere verkiezingen de ervaring was dat de verliezers eh, meestal wat later op de avond pas binnentruppelen. Oké. Okay. En in, op deze bijzondere avond wordt er natuurlijk ook nog gevoetbald. Twente-Utrecht, Ronald van der Geer is daar. De wedstrijd staat op punt van beginnen, begrepen wij, Ronald? Dat klopt. De spelers komen zojuist het veld op. Het stadion zit helemaal vol. Het is ijs en ijskoud in Enschede. Maar uh, een warme gedachte kan zijn dat een van de twee ploegen... aan het einde van de rit weet dat het op 8 mei de bekerfinale gaat spelen. Halve finale dus van de beker Twente tegen FC Utrecht. Twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Nieuwe namen bij FC Twente na de nederlaag... tegen een andere keeper, Bosker, maar dat was beloofd aan de routinier. Maar bijvoorbeeld geen plaats voor Bayrami, niet voor Onyewu. Douglas geschorst en Ruiz geblesseerd. Daarom nu bengt Bengtsson buizen en Land staat in het elftal. En wat opvalt bij tegenstander FC Utrecht is de positie van Jacob Lenski. De Canadees die normaal gesproken een controlerende middenvelder dan wel linksback is. Hij staat straks als rechterspits in het elftal van Tom du Chatagnier. Halve finale beker, altijd een sensatie, hopelijk ook vanavond in Emschede. En we gaan door, inclusief verlengingen, desnoods penalties. Dat geldt voor zowel het voetbal als voor de politiek. Totdat er een uitslag is. We willen een winnaar hebben. Goed, we zitten hier in de studio met uh, Margreet Boer en met Gerrit Voerman. Magreet, laten we eerst eens even gaan kijken naar uh, de verkiezingen van vandaag. De Provinciale Staten, die kiezen we tenslotte. Maar we hebben het de hele tijd over die Eerste Kamer. Dan gaan we eens even proberen om die relatie uit te leggen... tussen de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Gaat u gang? Ja, nou ja, ik zou zeggen, we kiezen toch echt eerst vandaag de Provinciale Staten. En uh, dat moet iedereen goed bewust zijn, want ik hoorde ook al dat er mensen op weg waren met hun stem pas in een totaal andere provincie en zeiden ja, maar het gaat toch om de Eerste Kamer? Er zijn mensen op Schiphol teruggestuurd uit Drenthe? Ja, ja en dat is dus toch een, uh, ja, er is toch iets verkeerd begrepen, want we kiezen vandaag de Provinciale Staten. Iedereen kiest zijn eigen provincie hè, waar hij of zij in woont, dus het eigen parlement eigenlijk van je eigen provincie. En als dat achter de rug is uh, vandaag, de komende dagen, als dat allemaal bekend is, dan komt eigenlijk pas die Eerste Kamer in zicht, want daarna, in mei pas, gaan deze Statenleden de Eerste Kamerleden kiezen. Dus dat duurt nog een heel tijdje. Vandaag gaat het echt alleen om de Staten. Maar goed, we zijn allemaal geïnteresseerd in die Eerste Kamer. En dat komt dus omdat de staten die gaan kiezen. En het gaat op een hele ingewikkelde manier. En die gaan we nu eens eventjes proberen uit te leggen. Ja, nou, dan zal ik proberen uit te leggen... dat je eerst in ieder geval verschil hebt in provincies. Dat is nog niet zo moeilijk te begrijpen. Zuid-Holland is de grootste provincie die we kennen. 3,5 miljoen inwoners. En we hebben ook de provincie Zeeland... bijvoorbeeld met 380.000 inwoners. Dat betekent dat de statenleden... die straks de Eerste Kamer gaan kiezen... Eh, gewicht te krijgen aan hun stem, een stem... Van een statenlid in Zuid-Holland is veel zwaarder dan een stem van een statenlid in Zeeland. Er is een lijstje van gemaakt, dat is maandag bekend geworden door de kiesraad. Als je dus statenlid bent in Zuid-Holland en je gaat de Eerste Kamer kiezen, dan krijgt jouw stem een gewicht van 641 punten. En in Zeeland heeft zo'nzelfde statenlid een stem met een gewicht van... 98 punten. En dat komt doordat het verschil in ja. inwoneraantal. Ja, 3,5 miljoen in Zuid-Holland. Dus, uh, je moet dus waarde krijgen. Dat moet dus gewicht eigenlijk krijgen, gewoon meer waarde hebben dan. Zodat toch een soort one-man-one-vote in die Eerste Kamer krijgt. Dat moet dus gelijk uh, overkomen. Vandaar dat zo'n statenlid in Zuid-Holland veel zwaarder gewicht heeft uh, aan die stem. Nou, als dat al, als je dat allemaal weet, kun je gaan stemmen op een gegeven moment uh, voor die Eerste Kamer. En uh, dan kun je allemaal gaan rekenen van hoeveel Zetels zou ik kunnen krijgen in de Eerste Kamer. CDA stemmen waarschijnlijk CDA, PvdA, PvdA. En dan hou je rest zetels over en dan begint er in die komende maanden een enorme koehandel onder die partijen... van als jij nou eens op mij zou stemmen, dat zou mij een restzetel kunnen schelen. Dat kan dus betekenen dat iemand van de VVD op het CDA stemt... om te zorgen dat het CDA er een extra zeteltje bij krijgt. Ja, dat zou kunnen. Als het voor het CDA niet meer uitmaakt waar zij op stemmen... want zij krijgen nooit meer een restzetel, dan kunnen ze denken... waar kan het ene of twee leden van mij op stemmen? En dat kan dan bijvoorbeeld de VVD zijn of de PVV. Maar het kan ook over links gaan natuurlijk op die manier. En zo kun je de restzetels nog verdelen. Is het ook denkbaar dat mensen binnen hun eigen partij... niet op een senator van hun eigen partij zullen stemmen? Ik vraag het, omdat er natuurlijk de afgelopen dagen... ook wel wat reuring is geweest van bijvoorbeeld CDA'ers... die een oproep hebben gedaan, stem niet op het CDA. Er was een statenlid in Zuid-Holland die dat deed. Er was ja. een voor nou, voorzitter van het CDA in uh, Drenthe die dat deed. Ja, dat statenlid in Zuid-Holland staat nu niet op de lijst. Dus hij kan het in ieder geval niet doen. Um, formeel weten we natuurlijk niet wat ze gaan stemmen. Dat hoeven ze niet te zeggen. Het zou kunnen. Maar het lijkt niet voor de hand te liggen. Um, het kan natuurlijk wel zijn dat een statenlid moeite zou hebben om op de VVD te stemmen... en dat het toch voor de hand ligt dat hij zegt... ik stem liever ChristenUnie, uh, dat weten we niet. Het is wel zo dat het nog heel onzeker is als je dat gaat uitrekenen... want je hebt ook heel veel provinciale partijen op dit moment die meedoen... in Zeeland, in Friesland... Het is niet duidelijk wat die gaan stemmen. Die kunnen ook het CDA gaan stemmen. En dan vraag je je af, ja, wat betekent dat allemaal voor die stemverhoudingen? Dus het is eigenlijk pas echt duidelijk op 25 mei... als de kiesraad met de uitslag komt... dan weet je echt pas de uitslag van de Eerste Kamer. Ja. Heel even aan Gerrit Voerman de vraag. Uh, wat betekent dat dan voor de positie van de Eerste Kamer tot die tijd? Tot 23 mei? Is die Eerste Kamer een soort van demissionair of... Nee hoor, die is dan nou gewoon uh, in, in functie, zeg maar. Die wordt gewoon uh, eind 23 mei wordt die, uh, komt een nieuwe Kamer, wordt hij verkozen. Dus tot die tijd is de Eerste Kamer gewoon uh, de Eerste Kamer. En mag ook alles uh, ja. doen wat de Eerste ja. Kamer zou ze zijn moeten die doen? zijn ook niet terughoudend dan, in dat geval? Ik denk het niet, want uh, de verkiezing, net zoals nu, uh, de verkiezingen voor de Staten vandaag zijn, en de Staten tot de dag van vandaag gewoon uh, uh, hun, uh, hun rol kunnen spelen. Ze dus kan het met de Eerste Kamer ook gewoon tot 23 mei uh, doorgaan. Gaan we straks over verder. Om te beginnen hebben we eerst nog eventjes bij het CDA... Marcel Bril, onze verslaggever. En Marcel, jij hebt een fractievoorzitter bij je? Ja, zeker. Uit welke kamer? De Tweede Kamer. Dus de verkiezingen gaan niet over de fractie van Sibrand van haas buma de fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Het gaat over de Provinciale Staten en natuurlijk uiteindelijk over de Eerste Kamer. Maar meneer van haas buma het gaat wel over uw partij. Zijn het daarom belangrijke verkiezingen ook voor u? Ja, dit zijn voor het CDA belangrijke verkiezingen, vooral in de provincies. Voor de CDA's die er aan het werk zijn. En ook natuurlijk voor onze fractie in de Eerste Kamer. Vindt u het spannend? Ik vind het spannend. De stembureaus zijn nog net open. Dus mensen kunnen nu net nog hun stem uitbrengen. En dan wachten wij op de eerste prognoses. Nu is de hele tijd de vraag, haalt uh, de Eerste Kamer een meerderheid... zodat het kabinet verder kan, om het even kort samen te vatten. Welke vraag is voor u belangrijker? Die van de coalitie of van hoe staat de partij er na vanavond uh, voor? Want er zijn peilingen die zeggen, het CDA kan wel eens halveren in uh, de provincies... en dus uiteindelijk in de Eerste Kamer. Nou, voor mij als uh, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer... is mijn partij het allerbelangrijkste en de uitslag daarvoor... is natuurlijk vandaag het meest spannende... En daar ben ik heel erg benieuwd naar. En vervolgens is natuurlijk de vraag hoe gaat dat met de coalitie in de Eerste Kamer. We moeten kijken hoe dat vandaag zich ontwikkelt. En als die uitslag nou eens heel erg slecht is, nog slechter dan verwacht. Wat betekent dat dan voor die partij? Ik ga uit van een uitslag beter dan verwacht. Dus ja, we wachten het even af. Maar de peilingen zijn niet al te best. Uh, kan dat ook nog gevolgen hebben voor het CDA? Nou, dit is echt zo'n moment vlak voordat die stembussen sluiten. Dat ik vooral nog in spanning afwacht op die uitslag. En daarna gaan we kijken hoe de uitslag er in werkelijkheid uitziet. Nog steeds hoopvol? Ja, nog steeds hoopvol. En uh, als het gehalveerd is, bent u dan tevreden? Ik ga nu uh, vooral wachten op de uitslag. En nog niet praten over hoe het eventueel gaat met een uitslag. Want ik ben heel erg benieuwd naar de eerste prognoses. Nu op dit moment kunnen de mensen nog stemmen. En pas als de stemmen binnen zijn en als de eerste prognoses er zijn, kan je een indicatie geven van hoe het staat. Dus het is nu nog het moment van de spanning en straks is het moment van de uitslag. Ik dank u wel. Want het is negen minuten voor negen. De stembussen zijn nog niet gesloten. De wedstrijd is ondertussen wel begonnen. We hebben het over de halve finale in het KNVB-Bekertoernooi tussen FC Twente en FC Utrecht. En Utrecht met een nieuwe shirtsponsor. Met de Bank of Scotland om dat maar één keer te noemen. Omdat de vorige uh, shirtsponsor uh, de bouwonderneming uh, ja, failliet is. En dus is er razendsnel tot het einde van het seizoen een nieuwe gevonden. Even wennen dus aan die shirts waar Utrecht mee speelt. Al vijf minuten in de wedstrijd tegen Twente. De stand is nog altijd 0-0. Geen noemenswaardige momenten gehad. En FC Utrecht mag nu ingooien. Via Nesu aan de linkerkant. Dat is de Roemeense linksachters. Kijken of er wat beweging is. Maar het staat eigenlijk wat stil. Waardoor de Roemeene lang over doet om hem in te gooien. Uiteindelijk gooit hij op het hoofd van Landsaat en neemt Twente over nu. Via Landsaat aan de rechterkant. Het wegsturen van Luc de Jong. De spits van FC Utrecht. Soms ook de middenvelder. Maar nu dus aan de rechterkant. Omdat Janko in de spits staat. Hij krijgt de bal nu ook aan de rechterkant. Maar verliest hem uiteindelijk. En dan moet Strootman opruimen namens FC Utrecht. Mertens zoeken in de buurt van de middenlijn. Maar die wordt verdedigd door Peter Wischhoof. Het is nog een beetje aftast. Het is nog een beetje zoeken zo. In de beginfase van deze wedstrijd zal duidelijk zijn dat Utrecht zou willen reageren. En het initiatief met, laten, met name zou willen laten natuurlijk uit de thuisploeg... die ook wel als lichte favoriet aan deze wedstrijd is begonnen, FC Twente. Dat heeft nu ook balbezit. Het is 0-0 in Enschede na zes minuten. Al dus Ronald van der Geer. Nog een halve minuut, dan gaan wij op naar het uh, vervroegde bulletin. En daarna hopen wij ook de eerste prognoses te kunnen brengen. Dus... Na negenen, om precies negen uur, sluiten namelijk die stembussen. En dan kunt u getuige zijn van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen 2011... van groot belang voor de verkiezing van de Eerste Kamer. Hoewel we dat laten doen, zullen we het er vanavond veelvuldig over hebben. De stemming van Nederland.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 5 9, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Over een paar minuten sluiten de stembureaus... voor de provinciale verkiezingen. Volgens onderzoeksbureau Sinoveet had ruim een uur geleden... zo'n 48 procent zijn stem uitgebracht. Daarmee was de opkomst toen al hoger dan vier jaar geleden. Toen ging in totaal ruim 46 naar de stembus. Sinoveet komt zometeen met een eerste voorlopige prognose van de uitslag. Algemeen wordt verwacht dat het erom spant... of de regeringspartijen en de PVV samen een meerderheid halen in de Eerste Kamer. De leden van de provinciale Staten kiezen die eind mei. Op sommige stembureaus in Bussum was de opkomst zo hoog dat de stembiljetten op waren. De gemeente heeft toen stembiljetten opgehaald bij buurgemeenten. Maar kiezers werd ook aangeraden in een ander stembureau te gaan stemmen.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 Dan het weer nog vanavond en vannacht op de meeste plaatsen helder. Alleen in het uiterste noorden en op de waddenbewolking. Het gaat 1 tot 4 graden vriezen. Morgen opnieuw vrij zonnig met in het noorden kans op wolkenvelden. En het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De Stemming van Nederland, Provinciale Statenverkiezingen 2011, De Uitslagenavond, Bert van Sloten en Margriet Vromans. Opnieuw, goedenavond, er zijn we weer. Margreet Boer is hier van onze Haagse redactie. En professor Gerrit Voerman, die voor ons alle uitslagen ook zal duiden. Uh, ja, meneer Voerman, eerst maar even die minderheid in de Eerste Kamer... waar het zo, waar het zo over gaat. Hè? Wat zo belangrijk is, meer minderheid, meerderheid voor deze coalitie. Dat is niet voor het eerst in de geschiedenis dat we het daarover hebben. Nee, het, het valt een beetje op dat het uh, buiten beeld is geraakt. In 2007 bijvoorbeeld, uh, toen het uh, kabinet Balkan in de we waren er ook vlak daarnaast statenverkiezingen. En uh, uh, toen was het ook spannend of uh, die coalitie de meerderheid zou halen. En dat is toen net gelukt met de behulp van de Christenunie. Dus het komt vaker voor. In 1999, uh, toen had de coalitie, het tweede kabinet Kok, 38 zetels, één zeteltje meer. In 1987 de Tweede Kamer Lubbers ook 38 zetels. En ook in die campagne ging het over de meerderheid in de Kamer. Uh, dus het is niet bepaald niet voor het eerst. Het is geen unieke situatie waar we het vandaag over hebben. Nee, we tellen ondertussen af. Want nog 15 seconden kunt u stemmen. Ja, dat is bijna geen, uh, geen seconde meer. En nog 10 seconden. En waarom doe ik dat? Dat doe ik omdat we zo dadelijk om precies 9 uur komen met een prognose. De eerste prognose van vanavond over hoe het erbij zit. Het is nu